Zond, zon, Zee, Zandvoort en de Zomerhits. Dit is de Zomer van ZFM. Een van die leuke dingen is dat Rod Stewart weer eens voor de dezelfde keer vader wordt. Welkom bij deze zomerse zondag bij ZFM op zondag 15 augustus. Jawel, nog een aflevering van dit beluisterde programma op zondagmiddag. En we gaan van 12 tot 4 hele leuke dingen doen. Natuurlijk de muziek en wat je op de achtergrond hoort. Autokjes. Ja, want uh, straks om kwart over twaalf uh, gaan we even praten met uh, Willem van Denzen... ...want hij is uh, verslaggever vandaag bij de Hammerite Ultimate Races. zie je af de vragen af, wat, uh, wat doe ik dan hier in de studio? Nou, we hadden gewoon niemand anders. Dus uh, dan moeten we toch even de taken wat uh, onderling gaan verdelen. En dat een week voor de DTM. Ja, dan uh, komt het uh, erop aan dat we het een beetje anders moeten doen. Zodoende. Maar goed, de gebruikelijke elementen zitten er gewoon in. Want vandaag uh, zijn jarig... Onno Ruding, hij was uh, voormalig minister van Financiën in uh, de, de kabinetten Lubbers in de jaren tachtig. Uh, hij was uh, van uh, met een Jantje van Leien eraf maken, zoiets. En uh, Tante Truus, dat soort uitspraken. Dat was hij en hij is uh, tegenwoordig ergens een bankier in Amerika, tenminste, hij doet daar wat. Uh, vandaag ook verderjarig Johan van der Veen, hij is uh, zanger van Twarres. Je hebt wel van Bobby's Doe. Uh, deze man viert vandaag zijn 29 e verjaardag. Deborah Messing is vandaag ook jarig Amerikaanse actrice. Wordt vandaag 42 jaar. Boudewijn Zinde uh, is 34 jaar vandaag geworden. Ben Affleck, een acteur, is vandaag 38 jaar geworden. Jeroen Pauw, we kennen hem natuurlijk van het uh, ene deel van Pauw en Witteman. Uh, vandaag een gedenkwaardige leeftijd voor Jeroen. Hij wordt 50 Anne is vandaag ook uh, jarig en dat is dan prinses Anne, uh, de zus van uh, Elizabeth, queen van Engeland. Prinses van Groot-Brittannië wordt vandaag 60 jaar en ik nee, ik geloof dat het zelfs een dochter van uh, de koningin van Engeland is. Ik moet het wel goed uh, zeggen, nee ze is uh, de zus van Charles, inderdaad die. En Harry Habema, dat is een Nederlands acteur en regisseur, wordt vandaag 63 jaar. Waar kennen we Eddie Habberma van? Hij heeft meegedaan in Soldaat van Oranje, de film waar Rutger Houwer en Jeroen Krabbe de hoofdrollen hebben gespeeld. Daarin was hij ook te zien en toen speelde hij een, een zeer dubieuze rol. Dus dat kan ik dan wel erbij vertellen. Nou, dat is zo'n beetje zijn de wapenfeiten vandaag, tenminste de jarige dan, vandaag gebeurd. Een groep ontevreden republikeinen richt op zaterdag 15 augustus 1998 de Real IRA op. En Bart de Graaf richt op vrijdag 15 augustus 1997 zijn omroep voor jongeren op Bart's News Network, oftewel BNN. En Michael Jackson betaalt op donderdag 15 augustus 1985 ruim 47 miljoen voor de rechten van alle songs van de Beatles. En dat heeft hij ooit eens een keer tegen Paul McCartney gezegd. Paul... I'm gonna buy all your songs. Nou, dat deed hij dus. Op 15 augustus 1985 voegde hij de daad bij het woord. 47 miljoen legde hij neer. En toen was het afgelopen met de rechten van de Beatles... die McCartney en Lennon groot hebben gemaakt in de jaren 60. Op vrijdag 15 augustus 1975... wordt de premier van Bangladesh, Moejeboer Raman in Dhaka vermoord... En op woensdag 15 augustus 1973 worden op de Amerikaanse bombardementen op Cambodja op bevel van het congres tegen de zin van president Nixon na vier jaar stopgezet. Dat is het begin van de zwanenzang denk ik wel eens van Nixon die toen eh, toch wel de bijnaam Tricky Dicky had in die periode. Want ja, Watergate kwam toen ook al eh, wel erg ver naar voren. En dan uh, op 15 augustus 1964, dat is voor radio- en tv-mensen een zeer belangrijke dag, want dan beginnen de radio- en tv-uitzendingen van het Remmeiland in de Noordzee. En die is een aantal jaren geleden ontmanteld, want onze zeilvereniging hier in Zandvoort hier, uh, haalde, of hielden elk jaar een, uh, een remrace. Maar ja, dat ding is uh, ontmanteld en dus hebben ze er nu een boei neergelegd op die plek waar de rem, uh, het Remmeiland heeft gestaan. En na Amerikaanse druk draagt Nederland op 15 augustus 1962 het bestuurlijk gezag over aan Nieuw-Guinea, eh, over, Nieuw over aan Indonesië. Dus Indonesië krijgt Nieuw-Guinea als een soort provincie erbij. En op vrijdag 15 augustus 1947 wordt India volledig onafhankelijk verklaard van Groot-Brittannië. Dus dat was allemaal eh, vandaag op 15 augustus. Tijd voor muziek uit de regio Alpha Box met Cinderella. that banator <laughs> Het is negen minuten voor half één. Ook straks om half één het weer. En daarna natuurlijk de Dance Classic. Die ook in dit gedeelte van het programma natuurlijk niet mag ontbreken. Het waren er drie achter elkaar daarvoor. Julian Casset met Fly Away. Dat is een uh, jongen hier uit uh, Amsterdam. Hij komt van oorsprong uit Zuid-Afrika. En hij uh, houdt zich soms ook nog wel eens een beetje op in uh, de buurt van Narmuiden. Dus uh, dat uh, was uh, Fly Away overigens. En daarvoor Alphabox, een band uit Haarlem. Die uh, stevig aan de weg gaan het uh, timmeren zijn. En vandaar ook dat ze hier uh, bij ZFM regelmatig met het nummer Cinderella zintijd zendtijd gewoon krijgen. Tenminste, het uh, nummer wordt vaak genoeg gespeeld. Kijk op de beelden. En uh, die beelden die zijn natuurlijk een dikkeltje achterhaald uh, van het circuitpark Zandvoort. Want uh, ja, uh, er wordt natuurlijk uh, ook rechtstreeks gereden. De supercards zijn op dit moment uh, aan de gang. En we proberen verwoede pogingen om Willem van Denzen te pakken te krijgen. Maar dat uh, lukt op dit moment niet. Dus uh, we zullen daar eventjes uh, op moeten afwachten. Maar dat die, uh, die auto's, of wat zeg ik, die, uh, die kleine karretjes... die weten toch nog een uh, behoorlijke snelheid uh, te ontwikkelen. Dame die uh, op dit moment op kop uh, rijdt, tenminste dat uh, mijn, uh, is mijn laatste informatie, is uh, Priscilla Speelman. Daarvoor hebben we ook nog een aantal wedstrijden gehad. Daar zal uh, Willem uiteraard uh, het een en ander over gaan vertellen. Dat uh, doen we zo direct. Deze man die uh, net uh, zijn hand, uh, tenminste zoals ik het hier zie vanuit mijn positie, uh, stak zijn hand op. Ten teken dat er een technisch probleem was. Dus uh, dat horen we zo direct van wat er uh, nou echt precies aan de hand is. Dat allemaal voor zo even, nu eerst even gewoon tijd voor andere zaken, want wat ik altijd zo leuk vind is die met, met, met die, -gele. Met, is want dit en is de het de geluid de wat we, licht licht wat licht we licht licht. krijgen van onze vriend Nelson Volgenburg. dat is natuurlijk niet de bedoeling, die gaan we even wegzetten, want anders dan komt het rechtstreeks ook de zender op, we hebben ook nog iets anders klaarstaan, hier is Shalalala van de Tweets. catchy riffs, zo uh, brengen ze het uh, over het voetlichte uh, treats, en shalalala was dat. En dan moet er als het goed is moet er iets komen, en uh, dan komt er is gewoon helemaal niks. Wat is dit nou toch allemaal weer? Dat heb ik uh, weer vergeten. Voor... ZFM, Race Radio, Pit Report. Bit Report. Knoppen die allemaal diensten weigeren. Maar goed, we gaan eens eventjes praten met collega Willem van Densen, Want hij zit op het circuit, of staat ergens op het circuit te kijken. Naar wat ik denk, karts. Toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Goeiemiddag uh, trouwens. Ja, op het circuitpark, zo'n tijdens de Hemmerhuis, die Ultimate Races. Uh, zijn er ook uh, races uh, voor superkarts. Gisteren hadden we daar al een uh, hele mooie en spannende race in. Uh, die gewonnen werd door uh, de Europese kampioen uh, in die klasse Kevin uh, Bennett. Met op de tweede plaats gisteren Lee Hagen en derde Priscilla Speelman. Priscilla Speelman, een Nederlandse uh, meid ja, die uh, nog niet zo lang in de supercars meerijdt. Uh, hier op Zandvoort uh, eigenlijk ook uh, voor de eerste keer aanwezig is op uh, dat circuit. En die gisteren heel goed liet zien uh, dat het niet alleen een mannensport is, uh, dat kart. Uh. Nou, ook vandaag laten we dat zien, want uh, vandaag is uh, rondelang ronde lang in de echt geweest met de Europese kampioen Kevin Bennett... ...en dat ging dan om ons uh, plaats. 1. op een gegeven moment was het toch uh, speelman uh, die op uh, de koppositie uh, reed. En uh, ja, als je dat uh, Europees kampioen uh, slaat in die klasse ...ja, dan ben je goed bezig natuurlijk. Maar ja, er zijn meer uh, mensen die richting overwinning willen. En één daarvan uh, die uh, dichtbij kwam... ...en dat is uh, de Duitser die we ook kennen. Vanuit uh, Formule 3 uh, heeft hij gereden, Formule 3 racers... Uh, Gewonnen Peter Altman uh, heeft hier ook de Marsers nog ooit gereden in de Formule 3. Hij is een uh, stapje terug gegaan naar de Superkart, en daarin ook heel goed. En is uh, ja, ronde lang in gevecht geweest hier uh, met Pia uh, uh, Silla Speelman. Uh, dan om de koppel ziet in het is uiteindelijk toch. Uh, de Duitser, dan, uh, die uh, de overwinning binnenhaalt, maar uh, wederom een uh, podiumplaat. Prachtig uh, voor zo'n meid natuurlijk, om uh, hier op Zandvoort in de supercards gisteren derde te worden. Vandaag tweede. Derde is het dan uh, Lee Hart, uh, die gisteren ook het. Oké, okay, uh, we gaan uh, natuurlijk uh, straks nog even verder uh, kijken van wat het uh, programma voor uh, in de ochtenduren al heeft uh, opgeleverd. Want uh, daar uh, kunnen we natuurlijk ook het een en ander over vertellen. Zullen we, als het goed is, jou over een minuut of twintig nog even terug uh, halen in de uitzending? Dat is helemaal goed, uh, ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. Dat uh, was Willem van Denzen. Uh, later uh, straks uh, komt hij nog een keer uh, terug vanaf het circuit. Maar we gaan eerst uh, even wat andere dingen doen. En uh, Dat... ...is het verhaal van het weer. Laten we daar eens mee beginnen, want het is half 1. Vandaag de weersverwachting zoals Lex van der Horm heeft opgesteld... ...ziet er als volgt uit. Zeewatertemperatuur, die kennen we vandaag, is 20 graden... ...en de normale middagtemperatuur is zo'n 21 graden. Dat betekent dat we er als volgt uit uh, te zien. Vandaag is het meest bewolkt. In de avond uh, komt er wat regen. Matige aan zee tot krachtige noordelijke wind. Maximum temperatuur uh, is zo'n 20 graden. En de noordelijke wind uh, blaast zo'n windkracht 6. En dan morgen, meest bewolkt en periode met regen. Je wordt er ook echt niet vrolijk van hoor. Je gezegd, het is zo, uh, zo wat herfst. Matige aan zee, vrij krachtige noordwestenwind. En de maximum temperatuur bedraagt dan ook weer 20 graden. Nou, het is... Allemaal huilen met de pet op, eerlijk gezegd. Vandaag uh, hebben wij uh, in uh, een van de dingen die wij hebben als danceclassiker, Eugene Wild. En hij uh, staat er beter bekend om als Ronald Eugene Broomfield. Zo werd hij geboren in 1961. Het is een uh, echte Amerikaanse RB-singer-songwriter. En hij heeft ook nog uh, in de Amerikaanse Soul Charts uh, gestaan in de 80e jaren. En. Hij is ook van een behoorlijke muzikale familie. En Le Voyage is een van de clubs waar hij uh, in opgetreden heeft. En dat deed hij in de jaren 70. Dus verder is uh, Eugene Wild uh, toch een, wat, uh, ja, een, een, een, ook een beetje een producer. Dat heeft hij ook wel uh, bewezen in uh, het grijze verleden. Maar het nummer wat wij gaan draaien, en dat is, zal voor velen misschien toch ook niet helemaal een verrassing zijn... ...is het toch wel heel erg dansbare 30 Minutes to Talk.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 I'm <laughs> <laughs> Was hem helemaal uh, Shewolf van uh, niemand minder dan. Uh, dametje Shakira. Ze was uh, toch al uh, aardig in het nieuws uh, de afgelopen tijd. En dat had uh, te maken met natuurlijk het wereldkampioenschap. Hitje wat ze moesten doen bij de opening van het uh, wereldkampioenschap voetbal van 2010. En uh, afgelopen week zag ik in een reportage ook nog iets uh, van bijkomen uh, van uh, Shakira. En dat had te maken met een ja, optreden. Die ze had met Wycliffe Jean en dat uh, was uh, tijdens de opening van het WK voetbal in 2006. De FIFA-bondsen zijn geweest en of ze het uh, goed hebben beoordeeld, dit uh, Nederlandse uh, stadion of de Nederlandse stadions, dat moeten we maar in december afwachten. Wat wel uh, duidelijk was is dus dat de Rode Lopers wat uh, voor hen uitgelegd werd. Dat sowieso. Dus het uh, valt wel uh, inderdaad op. voor overigens Eugene Wild en 30 Minutes Dog. Een van de, de dance classics uh, die we draaien in deze zomerse zondag. Op ZFM. Hoewel van de zomer van uh, dag de dag eventjes niks te merken is. Vorige week was dat toch even net een dikje anders. Met uh, de Jaarmarkt hier voor ons snuffer. Het is te hopen dat dat volgende week iets wat verandert met het weer. Want dan uh, gaan we dus het uh, nodige beleven met de Duitse toerenmeisters. Maar daarover natuurlijk volgende week uh, het nodige. Eerst uh, gaan we nog even wat uh, muziek uh, draaien die ook wel aandacht verdient. Uh, dat is een band uit Amsterdam. En ik heb het al eens uh, eerder onder de aandacht uh, gebracht. Dit vind ik trouwens ook een aardig uh, nummer van Houses. En dat nummer heet Faster. En dat waren ze, houses, dus, met Faster, een band die ik aan het eind van de, ja, de maand mei ben tegengekomen in de zaal. Een van de zalen van Panama in Amsterdam. En dat, uh, ja, we dat het wat, uh, wat wordt met deze band. Uh, ze verdienen het uh, natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk afwachten wat andere radiostations uh, daarmee gaan doen. Uh, wij sta, uh, ja, doen ons steentje daar aan bij in ieder geval, dat, dat sowieso. Uh, de activiteiten op het circuit leert uh, mij dat er het uh, nodig aan de gang is rondom de driftseries. Straks gaan we praten over wat er eerder op de dag uh, heeft uh, plaatsgevonden op het circuitpark Zandvoort, want uh, er waren een aantal uh, races al gereden. In de zogenaamde Dutch Power Pack. Zover is het uh, nu nog even niet. We gaan eerst even een uh, Nederlandstalig uh, werk draaien. Ook van een band die uh, wellicht op het punt van doorbreken staat. Sowieso zullen ze al uh, het, het nodige gedaan hebben. Ik geloof dat ze bij Sale, uh, dat zal volgende week gaan plaatsvinden, het een en ander gaan doen. Dan heb ik het over deze band, Vlucht 13. En ze hebben het over Lief. Je zoekt naar niets en wat dan blijkt, je zoekt naar niets en jij, je vindt het wel en tegelijk jij mij. Neem me hier vandaan, niets dat is. Lief zijn voor vlucht 13 in ieder geval. 9 minuten voor 1 inmiddels geworden bij ZFM Zandvoort. ZFM Race Radio. Pit Report. Ja, want het uh, vrolijke leven op het circuit gaat uh, gewoon verder, uh, alsof er helemaal niks aan de hand is. Maar ja, uh, er is volgens mij een pauzenummer aan de, aan de gang, uh, Willem, of uh, zie ik het verkeerd? Nou ja, pauzenummer, uh, ja, zo kan je het ook nog <laughs> Het is uh, eigenlijk het, uh, de drift uh, challenge. Hè? Ja. Ja. Het uh, t is, t is niet uh, de snelheid waar het om gaat op uh, dit moment. En daarnaast draait er ook nog een koffert uh, uh, rond van uh, Datahouse, uh, je kent het wel, die mooie gele koffert, die rond bleek hem al achter te sturen. En die, uh, ja, die rijdt een aantal uh, rondjes met een uh, tienjarig uh, ernstig ziek uh, jongetje hier in de rond. Ook altijd uh, weer mooi om te zien uh, dat autosporters ook sporters uh, ook ja, het hart op de goede plaats hebben en daar uh, ook bereid zijn om een soort, soort activiteiten mee te werken. Ja. Yeah. Uh, maar goed, uh, dat, ja, dat, dat is sowieso. Uh, de, de acties uh, zijn wel eens eerder geweest. Ik heb uh, ook me laten vertellen dat er ooit nog eens een keer een, uh, met een leverdarm uh, mensen die daar toen ook spontaan rond in werd gereden door enkele coureurs. Maar ik weet uh, uit ervaring dat dat uh, regelmatig gebeurt. Uh, ja, Ja. Uh, ja. Uh, want uh, er is natuurlijk eerder op de dag en dan gaan we weer terug naar uh, alles waar het eigenlijk om draait. Om de races. Uh, we begonnen al om 9 uur vanmorgen. Ja, om negen uur vanmorgen hadden we een race van uh, drie kwartier. En dat uh, was voor de, zoals het tegenwoordig heet, uh, de Dutch uh, Clio Cup. Nou, een uh, hele uh, mooie race uh, natuurlijk met een uh, mooie winnaar. Maar ook een race uh, ja die. Uh, Ten goede kwam uh, van het budget van de afdeling Sperpads uh, van Renault, uh, neem ik aan. Want uh, er werd toch aardig her en der uh, wat schade gereden. De auto's die uh, vanmiddag ook uh, de race uh, weer uh, gaan rijden, een wat kortere als vanochtend. En ik uh, ga ervan uit dat het uh, hier wel lukt om de auto's weer uh, Tico Bello op uh, de startcrit te krijgen. Die vanmiddag ook naar de startcrit uh, gaat is dus, uh, Max Braams. Max Braams is overgestapt van de naar de Clio's uh, dit jaar en uh, ja, we, je was er getuige van. We mogen wel uh, zeggen dat hij uh, vandaag zijn beste race tot nu toe in die uh, Clio club uh, onderweg was. Lange tijd was hij uh, de snelste op de baan. Hij eindigst, uh, op 1 snel snelste. En ja, eigenlijk door een incident, uh, een wat vreemd incident in de pitstraat, uh, ja, uh, viel hij verder terug naar achter. Kwam daarna nog in aanraking met een uh, andere. Uh, en het was het de oefening, maar hij stond hier net te vertellen van ja, ik had net zo goed tweede kunnen worden. Ja, en dat verhaal klopt ook eigenlijk wel, want hij reed gelijktijdig met de uh, uiteindelijke winnaar. En dat uh, Marcel altijd de pitch uit, maar uh, ja, er was iemand uh, die dacht van ja, ik moet een minuut stilstaan in de pitch. En weet je wat, ik doe dat dan aan het eind van de pitch uit, uh, dan kan ik uh, gelijk weer vertrekken daar. Maar daarmee blokkeerde hij wel eigenlijk uh, voor Max... Uh, ja, de weg. En uh, dat was heel vervelend. Uh, vanmiddag uh, gaan de uh, Clio's wederom van start. En uh, wat daar ook van belang is, is uh, natuurlijk de strijd om kampioenschap. De goede zaken daarin uh, vanmorgen heeft gedaan uh, Sandra van der Sloot. Uh, ja, die uh, één puntje voorsprong had op uh, Ardy van der Ven. Maar uh, vanmorgen toch... de de oorsprong wat uit heeft kunnen breiden. Vanmiddag gaan de Clio's dan weer om van start, zoals ik zei. En dan is het uh, Ardy van de Ven die uh, in staat moet zijn om weer wat punten in te gaan lopen, want hij is snel zwart op de baan en hij mag vanmiddag van een uh, polepositie betrekken. Ja, dan hadden we natuurlijk ook nog uh, de Zwift uh, Cup. <laughs> ja, de Zwift Cup. Uh, ja, het was eigenlijk uh, voor wat wij kennen van de Zwift eigenlijk een uh, race, ja. Uh, yeah. Meestal is het toch wel uh, de spanning uh, op het circuit. Uh, maar die hebben we toch een beetje uh, moeten missen bij deze race. Het was uh, ja, voor het team uh, uit Zandvoort uh, wat kennis ken het die van uh, Dylan Kostner. natuurlijk een prachtige dag met uh, de overwinnaar. Uh, Niels Langeveld, uh, ja, die uh, met een voorsprong van 9 seconden op de nummer 2 en het is eigenlijk in de Swiss Cup een uh, ongekende voorsprong uh, wist te winnen op de nummer 2, uh, Peter Scheurs. En derde uh, werd uiteindelijk uh, Marcel Becker. De leider in dat uh, kampioenschap, uh, Niels Kool, uh, ja, die wist zich ook uh, met uh, goed resultaat uh, race 1 uh, te beëindigen uh, en die uh, haalde een vierde plaats, op de vijfde plaats. Uh, Stijn Schotters. zesde onze plaatsgenoot Dennis van der Laar, zevende dan Sandra Daumen. en achtste Sven Snoeks. En waarom ga ik nu tot en met de achtste plaats door? Ja, omdat ze vanmiddag wederom een race hebben. En de nummer acht mag dan van Paul positie vertrekken. Dus vanmiddag in deze race Sven Snoeks op een uh, pole position met naast hem uh, Zondra Dauma een dame ja, die al jarenlang in sport actief is en uh, ja, die moet toch geen staart zijn om vanmiddag uh, misschien wel weer eens een keer uh, voor haar een podium uh, te gaan binnenhalen dat, dat, zo, dat zou zo maar kunnen in ieder geval uh, dat gaan we in ieder geval uh, straks uh, sowieso beleven, sowieso de Dutch uh, Clio uh, race en als het goed is ook uh, de, uh, de toewagen Diesel Cup als ja, ik het wel heb de Toolwagen Diesel Cup die gaat uh, Straks ook een tweede reis van het weekend te rijden. Hmm. En daar, ja, daar hebben we ook nog een plaatsgenoot in actief ja, Ron Zwart. Die daar ook in een BMW 120 diesel actief is. En die dat dit seizoen toch uh, mooie dingen heeft laten doen. En uh, misschien uh, vanmiddag nog weer uh, tot iets moois in staat is. En uh, ja, Ron, uh, ja, als ik Ron kan inzetten, dan denk ik uh, dat het van hem nog wel een beetje nat mag worden. Ook op de baan vanmiddag. <laughs> of dat er nog in uh, zal zitten. Dat uh, zullen we uh, moeten gaan zien. Uh, voorlopig wordt er uh, pas uh, tegen de avond uh, een, een regen verwacht. Willem, dankjewel voor zover. Uh, en straks in het, uh, in het volgende uur zullen we, zo zullen we uiteraard uh, natuurlijk uh, terugkomen bij het uh, verloop van de Hammerite Ultimate uh, Races uh, van dit weekend. Dat is uh, de opmaat naar volgende week. Want volgende week dan vindt de DTM uh, plaats. DTM, die uh, voor de, nou, geloof ik wel voor de tiende keer inmiddels hier uh, gaat rond. Uh, of neer gaat strijken op het uh, circuitpark Zandvoort. Tot aan het nieuws. Uh, deze van Kashmir Hakim en Free People. Tot aan het nieuws van 9 uur, uh, 1 uur.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 Black campaign soldier, they lift a candle in the dungeon, my friend. Don't bury my tower down in my favorite city, London.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 De wind boven de Russische hoofdstad is gedraaid... en daardoor dringt de rook van natuurbranden weer de stad binnen. De Moscovite is aangeraden mondkapjes te dragen. Ze moeten ook zoveel mogelijk binnenblijven en deuren en ramen goed sluiten. De afgelopen dagen was de lucht in Moskou vrij schoon... doordat de wind uit een andere richting waaide. In Rusland woeden nog altijd honderden bos-, heide en veenbranden. Tijdens een off-road race in de woestijn van de Amerikaanse staat Californië... zijn zeker acht toeschouwers omgekomen. Een wagen vloog van het parcours en kwam in het publiek terecht... De acht overleden ter plekke. Twaalf mensen raakten gewond, van wie een aantal ernstig. Het ongeluk gebeurde in de bedding van een drooggevallen meer... ten noordoosten van Los Angeles aan de rand van de Mojave-woestijn. In het noorden van Afghanistan is een groot olieveld ontdekt. Volgens een eerste schatting kunnen er 1,8 miljard vaten olie uit het veld gehaald worden. Afghanistan heeft eerder zijn bodemschatten geraamd op een totale waarde van 3, ,3 biljoen dollar... De Amerikaanse defensie hield het toen op 1 biljoen dollar. Door de oorlog is het lastig om grote maatschappijen te interesseren voor de winning van de bodemschatten. In de bodem van Afghanistan zit ook ijzererts, koper en lithium. Een Chinese koperproducent is sinds 2007 actief in Afghanistan. De Haagse vrijwillige reddingsbrigade heeft gistermiddag 18 mensen uit zee gered. Voor de kust van Scheveningen en Kijkduin waren sterke stromingen die zwemmers de zee introkken. De meeste zwemmers kwamen in de problemen bij golfbrekers... waar gemakkelijk de zogeheten muien ontstaan. De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich met de beste tijd geplaatst... voor de finale van de 4 keer 100 meter wisselslag... op de Europese kampioenschappen in Boedapest. Het viertal Nick Driebergen, Juri Verlinde, Lennart Stekelenburg... en Sebastian Verschuren verbeterden het Nederlands record met één seconde. De finale is later vandaag. Dan nog het weer zwaar bewolkt en vanuit het zuidoosten regen. Vooral vanavond en vannacht kan een lokale...